En eerst volgende dame die, die ik voor u klaar heb staan is uh, Imka Marina. Artiestenaam van Hendrikje Imka Peil. Geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941. Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar twee voornamen. Imka. En de tweede voornaam van haar moeder, dat was Marina. Vandaar dus de naam Imka Marina. U hoort er nu met vakantie voorbij...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 Mieke Telkamp met Nooit op Zondag. Nou, voor muziek van vader Amro met Adele. En de volgende artiest is Ramse Shafi. was een Nederlandse chansonnier en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse comedie maakte Shafi sinds de jaren 60 furoren als zanger. En liedjes als San. We zullen doorgaan. Pastorale, Laat me zien. Vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En Shafi Chantin. Uit de jaren 60 en 70 waren grote klassiekers. En een. Uh, het gekozen hebben is. Uh, eens in de honderd jaar wordt een rampse zaffie. Eens in de honderd jaar. Het aangespoelde kind dan doet zich van het zee, die rukt de schelpen van zijn huid. Hij gaat op uur, het stinkt. De levenslange weg op, schopt de steentjes voor zijn haat. Mama, eens komt hij thuis. In Kinderhuis, huis in de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem ongenaamd. En denken zo, dat heb jij afgeleerd. Mama, eens komt hij thuis.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 Thuis. Eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. Mama, eens komt die thuis. De steden van It comes to me India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 Ik zie al het dak en de schoorsteen die rookt, terwijl langzaam mijn levenskaas uit wordt geplucht. Bons op de deur en ik zak door mijn knieën, Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl ze beliefkoos liefkoos, nog één laatste kus en verlaat haar voor. Ja, dat was muziek van John de Mol met El Paso. En daarvoor horen u uh, Eutergeuzen met het meisje uit mijn dorpje. En ook hoort u nog voorbij voorbijkomen met Eens in de 100 jaar. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend tussen elf en twaalf neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren dertig, veertig, vijftig, zestig en de jaren zeventig. En als u denkt, Wat, ik heb een stuk gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren.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 Barley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 Leentje van Kapel met Naar de Speeltuin. De plaat die er een hele leven heeft achtervolgd. Daarvoor hoor je muziek van Jeanette van Zutphen met Waarheen, Waarvoor. Opname uit 1971. En de volgende artiest is Toby Rix, pseudoniem van Tobias eh, Lacunus. Geboren in Amsterdam op 28 februari 1920. Is een Nederlandse zanger, klauw, entertainer en acteur. En hij is de vader van eh, Marusha Lacun en Jerry Rix. Lacoon vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog... met zijn vrienden Marietje Jansen en Bob Geskus het trio The Young Rambling Cowboys. In de oorlog kreeg ze door hun Amerikaanse cowboy problemen... met de Duitse bezetter en schakelden ze over op Zuid-Amerikaanse... en Spaanse liedjes onder de naam Los Mangalos. Naar de eerste letters van Marietje, Geskus en Lacoones... de groep viel in 1943 uit elkaar... en Lacoones noemde zich daarna, daarna gewoon Robbie Rix.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 ik sta hier op een plakje en krijg een logroep naar Oost en Westen. Bier. Al kreeg hij nooit het lintje van liefste op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doorsteken. Dus maak je borst en je glas, maar dan dan zeg ons plek te gaan. Lever de man die je bier van je pannenbier hoor hoera. Leven de man die. Ja begin ja, jij nu ook al. Ja. Aan die bier niet woonde man Jan Willem Beukelshoen.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 Het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer last. Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man weer die bier uit op, maar je hippen de wit voor raan. Leven de man! Ja, nog één keer, ja, nog één keer.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 Leven de man die het bier uitkomt, maar je de biet voorraad. Leven het ja hij ga gaat, hij ga gaat maar. Samen ja, dan nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapkaan en Maar voor de allergrootste voor hem houden we hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. Eén, twee, vijf, oh! Kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn pas. Zij de brouwen hebben we nooit meer dorst, nee Dus maak je borst en je glas maar de hand en zeg ons plek vergaan. Leven de man die weer het uitvond, van je voor de biep, hoera. Hiep, biep, biep, biep, biep. Hoera.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 luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort Kijk, kijk, de geit van Piet, kijk, de gaai van Piet Voor Piet uit Bokken vergeet. Het was een molletje van een meid Een mooi figuurtje en prachtig haar De bokken naar de buurt zeden tot elkaar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 Hartelijk welkom voor In een wip pop met lijst en al. Dit vond men toch wel wat al te gek. Ze klinkt in dus een plek Op een bord in Latijn staat de geit van Piet. En ieder die een auto songt als hij er ziet.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 En iedere keer wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat.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 Uiteraard aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals verhaal. Tussen 1 en 2 hier op de lokale omhoog van Zandvoort. Ik laat u achter met de drie kleine kleutertjes met de trappelzakboegie weer 1965. Ik wens u nog een hele fijne week, een fijn weekend alvast. En ik zeg, tot ziens! Oei! De De De De De De Dag is aanmoeien, dag is boogie, dag is aanmoeien, dag is aanmoeien, dag trap aanmoeien, dag is aanmoeien, dag is aanmoeien, dag is aanmoeien, dag is aanmoeien, doe is doe dag doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo. Toe,